Een Duitse rechter heeft een man veroordeeld omdat hij vorig jaar een moeder met haar zoontje voor een trein duwde in Frankfurt. De jongen van acht kwam om het leven. De dader heeft volgens de rechter ernstige psychische problemen en moet daarom de rest van zijn leven op een psychiatrische afdeling blijven. Voor een rechter in Londen heeft de leider van een mensensmokkelbende schuld bekend in een beruchte zaak. Die draait om 39 dode Vietnamese die vorig jaar in Engeland werden gevonden in een koelvrachtwagen. De hoofdverdachte, een ier, bekende schuld aan doodslag en het faciliteren van illegale migratie. De finale van kennisquiz De Slimste Mens is gewonnen door NOS-presentator Astrid Kersenboom. Ze nam het in de eindstrijd op tegen NOS-sportverslaggever en commentator Jeroen Guter. Die werd tweede, opera-zangeres Francis van Broekhuizen werd derde. Vanavond zijn de eerste wedstrijden Nederlands betaald voetbal gespeeld... na een coronapauze van bijna een half jaar... De wedstrijd tussen FC Eindhoven en jong FC Utrecht in de eerste divisie werd met 2-1 gewonnen door de Brabanders. De eerste goal sinds de betaald voetballoze maanden kwam op naam van de 19-jarige FC Eindhoven speler Kai de Jong. Ook speelde Cambuur tegen NEC en dat werd 2-0 voor Cambuur. Het weer, de komende uren wat minder regen. Vannacht is het bijna overal droog, wel kan er een mistbank ontstaan. Langs de westkust kan het lokaal gaan onweren. Morgen dan breekt de zon zo nu en dan door en wordt het een graad of 19. Later op de dag, ook in het binnenland regen, opnieuw met onweer en windstoten. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomer. zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu de nacht. Und der Hinnen-Sternen-Klar, ihr Ritzennamen in die Bäume, lebt unsere Träume. Meine Gedanken drehen Kreise. Komm, dreh dich bitte noch mal um. Wünsch mich zurück auf diese Reise und Träume von Erinnerung. Und jetzt stehst du hier, stehst direkt vor mir und dann frag ich dich leise. Nimmst du mich mit für ein letztes Mal mit auf deine Reise Wir fliegen so hoch so hoch so hoch bis ans Ende dieser Welt. If things go Some on my door. Gotta keep my cool but I don't want to You gotta feel the heat that's all around you Cause I do You wanna know me Are you seeing all the things that I see Chemistry between us going crazy Baby, I'm waiting now I could I believe you wanna do it like that In the end, we're all the same, in the end game If you wanna win, you gotta show me somehow I want you, want you, want you, want you, yeah Monday, Tuesday, till Friday Anytime any Friday Ich zu Hause wahr, doch was ist Freiheit, wenn nichts weitergeht? Sich nichts bewegt, weil alles steht. Klammer fest und findet keinen Halt. Mein Bett bleibt viel zu groß und viel zu kalt. Jetzt ist mein Kopf so schrecklich leer